Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders in Jemen krijgen het dringende advies om te vertrekken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... is er een verhoogd risico op aanslagen en ontvoeringen. Sjiïtische rebellen zijn in Jemen een tijd al aan een opmars bezig. Gisteren trad de regering af... maar dat betekent volgens Buitenlandse Zaken niet dat het nu weer rustig is. De situatie kan zelfs verder verslechteren. Er zijn naar schatting 30 tot 40 Nederlanders in Jemen. Wie hulp nodig heeft kan bij, terecht bij de ambassade... maar er is vanwege de veiligheidssituatie wel minder Personeel dan normaal. De strooidiensten in het hele land zijn uitgerukt. vanwege de verwachte gladheid van nacht. Vanuit het westen gaat het na middernacht ijzelen. Het kan dan spekglad worden. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. Veel voetbal- en hockeyclubs hebben wedstrijden voor morgenochtend afgelast. In de Franse Alpen zijn twee mensen om het leven gekomen. Een Britse skier kwam op een steile helling aan de noordkant van de Mont Blanc ten val en stortte honderden meters naar beneden. Een Franse vrouw werd in de buurt van d'Isère tijdens een beklimming verrast door een lawine. Ze werd 400 meter meegesleurd en kon niet meer levend onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De Franse autoriteiten waarschuwen dat de omstandigheden momenteel gevaarlijk zijn. Dit wintersportseizoen zijn er al 11 mensen omgekomen. In de Verenigde Staten wordt vandaag een man vrijgelaten die bijna 40 jaar onterecht heeft vastgezeten. Joseph Sledge was veroordeeld voor een dubbele moord in 1976 die hij zou hebben gepleegd toen hij uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat toen vast voor diefstal. Maar nieuw bewijs toont aan dat hij de moorden niet kan hebben gepleegd. De nu 70-jarige Sledge heeft altijd ontkend. De openbaar aanklager heeft excuses aangeboden. Het weer. Vannacht vriest het licht en gaat het vanuit het westen ijzelen. In het oosten kan ook nog sneeuw vallen. In de ochtend gaat de ijzel over in regen. Morgenmiddag is het droog. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het. En... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Is die lekker burning up van Jesse J, Futuring 2 Chains. Ja, ze zit haar kettingen vastgebonden. Ditmaal door Don Diablo in de remix. Hey, welkom bij het tweede uur van See It op jou, Steven Zandvoort. Hij is in de house. En house, dat is het codewoord van vanavond. Ik ben benieuwd wat hij uh, wat allemaal in de uitzending uh, gaat gooien vanavond. Ik zie hem nou in ieder geval met zijn mengpaneel enorm aan het stoeien. Zijn laptop staat klaar. Dennis, wat gaat er allemaal gebeuren? Ik zie hier zoveel attributen. Lekkere muziek. Lekkere muziek. Nou, dat zijn we niet anders van jou gewend. en lekker. Nieuw en lekker. Dat is het codewoord. En house. House. House, your house. Hé, ben je er al klaar voor? Over twee weken. Ja, ja, ja. See it. Hij heeft toch een feestje in de house. Jippelij een jubileum, ja. <laughs> CFM bestaat namelijk dit jaar 25 jaar. En dat vieren we natuurlijk gezellig met jou. En we gaan gewoon dan een uitzending doen. Tot aan 12 uur. Ja, 3 uur langs. dat goed? Tot 12 uur. En ja, de, dan denk je, ja, we, we, wat gaan we allemaal voorbij horen komen? Nou, kijk, ja, ik ga eventjes mee in de geschiedenis. Dit ken je nog wel, denk ik, hè? Steve, Angelo, Erik Prits, Was Not Was. Oh. Dat is toch wel een klassiekertje. Weet je, de, de voorganger van Swedish House Mafia. Ja, daarom. Maar ja, dit is dus een van de vele platen die uh, natuurlijk voorbij gaat komen. Want we, we gaan ook even kijken, misschien we nemen we wel een sapeltje vinyl mee. Uh. Nou, dat lijkt me wel lachen. Ik heb hier uh, twee draaitafels staan. We gaan niet mixen dan uh, met vinyl, want ja, de mixer die zit er nu tussen. We draaien, we draaien gewoon wat lekkere plaatjes terug. Heb jij verzoekjes? Drop ze dan natuurlijk nu alvast bij ons uh, in de uitzending. Je kunt ze hier gewoon bij ons in de briefbus gooien. Je kunt ze op de mailbox gooien. Zie je het, zie je van Zandvoort. We zijn natuurlijk via Facebook, huis, Twitter, noem het maar op. Uh, Badoe, uh, wat is het tegenwoordig niet? Daar kun je ons allemaal op vinden. Oh, wat? Twitter? Ja, ja, ja, Dennis. Ga jij nou maar gauw je muziek aansluiten. Voordat er allemaal uh, sites voorbij komen. Nee, helemaal lekker natuurlijk. Ik heb nog, voordat Dennis zijn plaat gaat starten... heb ik één ontzettend lekkere plaat. Je kent hem misschien nog van vroeger. En sommige mensen die zullen zeggen, wat doe je nou? Show me love. Editie nummer 5240. Sam Veld, Show me love. Even een momentje van rust. Ja, ik zie je de ontspannen. Dennis, voor de mensen die via de webcam meekijken. Hallo. Ontspan. Op stand voor voor. Maar niet voor lang, want... Die dansschoenen gaan weer aan. Zometeen. Voor Dion Sidney. Dit is SIS. Tot een 11 uur. Jouw... Dead Station... Ik ruik linten. Ik ruik bloemen. En mooie dames, een korte rokje. Nou ja, die hoop ik dat niet te ruiken. Ja, hun parfum misschien. <laughs> Dennis gaat hier helemaal stuk in de uitzending. Dennis, kop. It's all yours! Tot aan 11 uur. Dion Sydney in de mix. This is true. D'accord Gaat zich. Dat gaat goed. Zie je het op jou, CFM Zandvoort? Met de laatste beat van onze enige echte DJ Dion Sydney in de mix. En ik neem alvast de afscheid van jullie. Maar niet voor lang, want volgende week vrijdag zijn we gewoon weer lekker bij je. Vanaf 9 uur Sharp met hete beat. En we verklappen vast. Over twee weken. dan gaan we gewoon door. Door tot het gaatje, door tot die magische 12 uur. Zie je En zie je 25 jaar in de hout. Ik bedank jullie voor het luisteren deze week. Volgende week vrijdag. Zijn we zoals gezegd weer terug. Ik neem afscheid. Met een keiharde. Doei!